Joke Deertsra met het NOS journaal. Guus Hidding wil niet zeggen of hij bondscoach van het Nederlands elftal blijft. Ook al heeft Oranje de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Letland met een overtuigende 6-0 gewonnen. Van tevoren had Hidding zijn lot aan deze wedstrijd verbonden. Na afloop weigerde Hidding te zeggen of hij nog op de bank zit bij de volgende kwalificatiewedstrijd, die is tegen Turkije op 28 maart persbureau EP heeft nieuwe beelden vrijgegeven van de ramp met vlucht MH17. Op de amateurvideo zijn brandende en rokende wrakstukken te zien die dicht bij huizen liggen. Volgens EP zijn dit mogelijk de eerste beelden die na de crash in Oost-Oekraïne zijn gemaakt. En bij de berging van de eerste wrakstukken van vlucht MH17 zijn opnieuw stoffelijke resten en persoonlijke spullen gevonden. Die worden onderzocht in Garkov en dan naar Nederland gebracht. De wrakstukken zijn naar het treinstation van Torres gebracht. Ook die worden uiteindelijk vanuit Garkov naar Nederland gevlogen. Als het veilig genoeg is, gaat de berging morgen verder. De Roemeense presidentsverkiezingen zijn verrassend gewonnen... door de centrumrechtse burgemeester Klaus Johannes. Zijn opponent, premier Ponta, erkende zijn nederlaag... nog voor de officiële uitslagen van de tweede ronde binnen waren. Bij de eerste ronde was Ponta nog favoriet. Maar uit exit polls vandaag bleek al dat het verschil met Johannes minim was geworden. Burgemeesters willen meer te zeggen krijgen over de inzet van de politie. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Sinds de invoering van de nationale politie hebben ze minder macht gekregen. En daardoor zou er te weinig ruimte zijn voor de aanpak van lokale problemen. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt er juist goed samengewerkt met de burgemeesters. Het weer. Langzaam trekt de regen weg en vannacht klaart het ook wat op. De temperatuur daalt naar zo'n 6 graden. Morgen grotendeels droog en geregeld zon bij een graad of 11. Na morgen blijft het droog, maar er is wel minder zon. En dan wordt het geleidelijk een paar graden kouder. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. -M -M. Met nu het laatste uur. CfM Zandvoort, het laatste uur, met Henny van Petergem. En ik spreek vandaag met Samuel de Buk. Uh, Samuel, waar woon je eigenlijk? Ik woon in Uit Uithoorn? Dat is er eentje weg, wat leuk. En uh, ben je daar ook geboren? Nee, ik ben er niet geboren. Ik uh, kom uit Alstmeer uh, oorspronkelijk, daar ben ik geboren. Oké. Okay. En uh, daar ben je ook opgegroeid en naar school gegaan en zo? Nou ja, ik ben, ik, heb wel, uh, ik ben wel in Asmeer naar school geweest, maar ik ben niet uh, opgegroeid in uh, Asmeer. Ik ben in Kudelstaart opgegroeid. Uh, in Kudelstaart? Nee, Kudels, uh, Kudelstaart. Oh, Kudelstaart, sorry. Ik geef niet. Kudelstaart, oh dat is weer een hele andere plaats. Ja. En dan ging je ook naar school? Daar heb ik, uh, ben ik naar school gegaan. En uh, ja, dat ging uh, redelijk goed. Op een gegeven moment uh, ik heb ik wel een lerachterstand opgebouwd. Op en uh, toen moest ik naar een andere school voor uh, moeilijk lerende kinderen.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 dus ja, dat was best wel, best wel pittig eigenlijk en uh, daarna ben ik, uh, ja, ja, dat ging, dat, ja, toen ben ik bij mijn moeder blijven wonen. Ik ging om het weekend naar mijn vader toe en ja, toen, we hebben thuis, toen, uh, thuis liep het niet zo lekker op een gegeven moment. Toen, uh, nou, toen was ik al, ik ja, hoe oud was ik? denk Een jaar of twaalf, denk ik. Echt in de puberteit, ja, een beetje baldadig naar je moeder en uh, maar, dat liep uit de hand en dat ging ook niet helemaal goed.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 Ja, ik ben nog, uh, was wel met studie begonnen, maar uh, mm. door, de, ja, door de woonomstandigheden en het mm. en niet lekker in mijn vel zitten, heb ik er met de pet gegooid, eigenlijk, om zo maar te zeggen. Mm. ben ik, ik denk, het was het eerste jaar, heb ik half, half afgemaakt en uh, mm. daarna gewoon ook gestopt en uh, fulltime gaan werken. Ja, ah, maar um. dat is toch wel mooi dat je dan een baan hebt gevonden. En toen kon je dat afronden, dat project van het... Uh...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 En daar uh, kon ik een kamer huren, dus dat heb ik ook gedaan. Daar uh, stond de keuken in en uh, kon ik kon mijn bed in zetten. En, uh, dus dat, dat was allemaal goed geregeld. Ja, dus heb je nog een tijd goed gewoond, hè? Ja, gelukkig wel, ja. Ja, wat fijn. En uh, nu woon je uh, uit Hoorn. Vind je ja. dat uh, een leuke woonplaats? Ja, ik ben heel tevreden met de woonplaats. Ik woon op een rustig stuk vanuit horen. Dus uh, okay. ik heb uh, ja ik woon wel naar zijn school, dus uh, s morgens om half negen moet ik wel even opletten dat ik als ik naar werk, als ik als ik werk heb op het moment dan, als ik dan uh, dat ik geen last heb van die kinderen, want je reist dus zo onver. Ja, dat is natuurlijk met scholen. hè? Ja. We lopen ze allemaal in en uit juist op die tijd. Ja. En um... Ja, dus heb je ook nog bijvoorbeeld broers en zussen of andere familieleden? Ja, ik heb een uh, jo iets jonger broertje. Ik denk dat het, uh, ja, we schelen ongeveer 2,5 jaar uh, scheel ik met mijn broertje. Ik ja. kan het goed met hem vinden. Leuk. En uh, ja, af en toe kan ik er wel eens, eens achter het plakken, maar ja, dat hoort er gewoon helemaal bij. Maar uh, nee, ik kan het wel heel erg goed met hem vinden. Ja. ja.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 Een, ja, een discipleschapstraining. Dat je echt leert van hoe je erop uit moet gaan om het woord van God te vertellen. Oké, okay, ja, dat zou je wel heel graag willen doen. Dat zit je ook bij Jeugd de Opdracht, doet Witte Een organisatie, bedoel je die organisatie ook? Zoiets. Oh, ja. En dan gaan ze ook uh, na zo'n studie ook, uh, over de wereld, mm -hmm. educeren of hulpverlening. Ja, waar dat nodig is. Ja, maar in welk land zou je graag gaan? Naar het buitenland misschien? Nee, ik, uh, blijf het, ik blijf het liefst hier. Want ik denk dat hier nog heel veel werk te doen is. En uh, ja, iedereen die gaat al naar het buitenland. Dus dan heb ik zoiets van, ja, hier is ook nog genoeg te doen. Er zijn nog genoeg uh, ongelovige mensen die, uh, die het woord niet wij kennen of niet, niet ja. van willen horen.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 Dan staan we met een hele grote bus. Uh, staan we daar met uh, christelijke teksten op de bus en uh, we spreken de mensen aan. En uh, uh, waar nodig is, delen we een volletje uit of we geven een DVD, DVD mee met, uh, met, uh, met de inhoud daarin. Mm -hmm. En uh, nou ja, als iemand gebed wil hebben, dan kunnen we ook voor hem bidden waar, als ze dat prettig vinden. Dus, dus net met de nood waarvoor ze komen en wat ze willen hebben, dan kunnen wij uh, daarin ja, voorzien. Wij daarin. Ja, geweldig hè, dat het zo kan. Zeker. En uh, die bus, dat is van een bepaalde organisatie? Klopt. Hoe heet dat? De, die bus is van de stichting naar uh huis. Dat is een, een stichting dat uh, uh, begonnen is met, uh, met, een, met, een, met, ja, met een paar bussen om naar huisparties te gaan. Om daar uh, christelijke, uh, christelijke jong, of, uh, jongeren christelijk te maken. Om te vertellen hoe het, uh, ja, wat, de, wat daar de muziek met je doet en uh, wat de drank en drugs met je doet gaan Ja, precies. Dat ze, daar, ja, precies, dat ze het, mee bezig zijn. Inderdaad. Ja. En uh, toen uh, gingen ze eerst naar Nessen. Omdat daar heel veel jongeren op vakantie gaan. Mm. Voelden ze daar een, di een ding om de straat daarop te gaan. En zodoende is dat uitgegroeid. Ja. Dat ze er nu ja, in Lelystad staan. Of, in, uh, of hier in Haarlem. Ja.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 In gesprek raken. Zeker. En het is een interkerkelijke groep. Evangelisten heb ik begrepen van meerdere kerken ja, die meedoen. Waaronder jij. En welke uh -huh. kerk kom je eigenlijk tegenwoordig Ik kom uh, tegenwoordig in de Leefde gemeente op Schipholrijk. Oké. Okay. Met, met heel veel plezier. Dat is in Asmeer, toch? Uh, nee, Schipholrijk. Oh, zo heet dat. Oh, ja, ja, dat ja. heet echt Schipholrijk. Oké. Okay. En uh, ja, we. Uh, ben je ook gelovig opgevoed, want je bent daar heel actief in, hoor ik nu, evangelisatie, uh, uh -huh. geloofsleven. Uh, hoe is dat bij jou gekomen, dat je dat wilde gaan doen? Nou ja, ik, ik uh, kwam naar huis kwam ik tegen, op, uh, opwekking kwam ik dat tegen, dus een christelijke uh, conferentie waar je vier dagen, vier dagen zit en dan uh, alleen maar uh, ja, studie krijgt over je geloven, gaat zingen over het geloven, uh -huh. aanbidding en dat soort dingen.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 Want toen, uh, toen uh, wisten ze wel hoe we en waar allemaal die uh, plaatsen waren. En, uh, toen heb ik mijn gegevens afgelaten En toen zei die meneer van als je nou binnen een week of twee niet te gebeld wordt of uh, geemailed. -ge bij ons dan even, dan gaan we het even goed regelen met je. Dus ja. uh, nou, dat hebben we gedaan. En uh, zodoende ben ik, uh, ben ik uh, bij hun terechtgekomen hier uh, op, op Haarlem. Ja, dus toen hoorde je van hun dat uh, ja. dus zo'n bus in Haarlem ook stond. Zeker. En toen kon je daar meteen meedoen hè? Ja.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 toen, uh, ja, dus ze deden het daar nog met een overheid op, dus uh, moest je meeschuiven met wat geprojecteerd werd. En uh, nou, op een gegeven moment uh, ja, had ik het zo naar mijn zin en, ik, ik en ze vonden het gewoon fijn dat ik het deed, want ze waren er heel erg blij mee. En uh, nou, ja, op een gegeven moment was het zo van, uh, toen uh, voelde ik ook echt, echt God grote om me heen van je doet het goed en je bent goed bezig. En,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 Ja, dan kom je ook wel eens bij andere jongeren. Uh, dat uh, is in baan 7. Kan je vertellen wat baan 7 is? Ja, dat kan ik zeker. Dat is een, een jeugddienst voor, voor echt voor jongeren van de vanaf de basisschool tot een jaar of 25. En dan hebben we een eigen thuisband hebben we daar staan. We, we, hebben, we hebben een gebedsteam. Ja, we hebben een gebedsteam. We hebben,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 Ja, er komen er uh, redelijk wat op af. Ze komen echt uit het hele land, soms oh, ja. hebben we wel mensen uit Zeeland daar zitten en dan denk je echt wel, wow, wow, gaan jullie voor even één avondje in de maand gaan jullie hierheen? Ja, dat is wel heel erg leuk. Ja, ja. Maar uh, ik denk, denk dat er een man of zes, zevenhonderd in kan als, als, we niet, als we niet proppen. Ja.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 Nou ja, ik zit nu al heel lang zonder werk, maar uh, af en toe dan, dan wordt het geld niet op tijd overgemaakt. En dan, uh, dan denk ik wel eens van, hoe, ja, hoe moet ik nou een boterham kopen? Maar dan word ik toch altijd voorzien. En dan denk ik wel eens, God leidt mij en hij vergeet me nooit. Dus hij, hij, ja, en dat soort dingen, dan denk ik wel, dan ervaar ik Gods leiding heel erg. En uh, ik vertrouw ook op, gewoon op dat het gewoon goed komt. Ja. Soms dan denk ik wel eens van, ja, dan zit ik met twijfel ik erover en dan... Dan, dan ga ik er ook voor bidden en dan laat ik het ook bij hem en dan komt het meestal ook goed. Want dan, dan kan ik dat ook zien. Dan, dan voel je dat. Ja. En dat gebeurt ook praktisch dat je dan opeens het geld van iemand krijgt of iets te eten of zo. Hoe bedoel je dat praktisch? Ja, gewoon heel simpel. Dan of er is geld op mijn rekening of ja. iemand die nodig me uit om bij hem te kunnen komen eten of zoiets ja. eigenlijk. Het gewoon hele simpele dingen waar je, waar, je zelf niet, waar je zelf nog niet eens aan gedacht hebt. Maar een,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 Ja, ik, nee, ik leg eigenlijk alles bij hem neer. Als ik ergens mee zit, en dan, dan ga ik rustig bidden en dan, ja, dan, dan overleg ik het met hem. En dan, dan, kan, ik het ook, dan kan ik het ook rustig loslaten. Ja, dat is mooi, hè? dat staat ook in de Bijbel van: stort je hart uit voor zijn aangezicht. Dat is eigenlijk wat jij zegt, wat je doet, dat <tus> je alles met Jezus bespreekt. Zeker. En nou, dat is wel heel bijzonder. Mm -hmm. Je bent ook uh, ziek geweest. Hoe was dat?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 ja, we was naar de dokter gegaan midden, midden, naar het ziekenhuis zelfs. Midden, ja. midden in de nacht van ja dat gaat niet meer. Dus ze hebben alles onderzocht, want ik wist gewoon niet wat het was toen nog. En uh, toen hebben ze alles onderzocht. Ze dachten eerst mijn hart. Oh. Maar dat was het gelukkig niet. Mooi. Ja, ze moeten dat. Ja, omdat je dat zegt, dat zit dan midden in je, ja hoe moet noem je dat daar in je.. Jij slok dan ja, hem, ja, dat soort. Ja. ik. Ja, dan, ja, dan denk ze ook je hart, dus ze gaan van alles uit. Mm.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 Dan moest ik met het huis dat verder contact opnemen en uh, zodoende moest ik dat een hele tijd slikken. Heb ik een, een, vier, een maand moeten slikken of zo. Nou toen uh, er was het ook een tijdje weer weg. Dat de, uh, de last van mijn maag, maar toen kwam het ook weer terug. Ik uh, kwam nog erger terug dan dat het was. Dus ik had echt zoiets van, ja dit is gewoon niet fijn. En uh, nou ja, op de huiskring dat ik zat hadden ze ook voor me gebeden. Dus uh, nou ja, iedereen die bad zo wat voor me, zover dat ik wil wist. En, maar ja, dat ging ook niet weg. Dus op een gegeven moment had ik echt zoiets van: ja, wat nu? Hm. Dus toen uh, was ik weer naar de dokter geweest en heb ik weer medicijnen gekregen. En met die medicijnen ging het gewoon prima, kon ik gewoon mijn leven. Dus toen zei de dokter: ja, misschien moet je dat wel blijven slikken. Dat is, toen had ik zoiets van: ja, lekker moet ik mijn hele leven die medicijnen blijven slikken. Dus daar voelde ik ook niks voor. Hm. Toen zei de dokter: nou, misschien is het wel handig als we wat ontlasting naar, de, naar het lab brengen en dan uh, ja. dat te laten onderzoeken.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 nou, de maand daarna had ik ook echt geen last meer en uh, ik had helemaal niks meer. Ik kan nu gewoon ook heerlijk slapen. en. Uh, oh, het is nooit meer teruggekomen? Nee, het is echt nooit meer teruggekomen. Dus ik ben er ook echt helemaal vanaf. Ja, dus Jezus heeft je helemaal genezen? Zeker. Die pijn? Zeker. Het is in ja. stappen gebeurd, maar uh, het is wel gebeurd en daar ben ik heel blij mee. Nou, gelukkig. Ja, dus dat is wel heel bijzonder. Zeker. En uh, Zijn er nog andere dingen in je leven gebeurd die ook wijzen op gods leiding in je leven misschien? Heb je nog een voorbeeld daarvan? Ja, daar heb ik een heel goed voorbeeld van. Mijn broertje, dat is echt een, een, rampen, een rampenkind om maar zo te zeggen. Want uh, hij was een jaar of vier dat hij was, kreeg hij een, uh, kreeg een aanrijding. Hij wilde met zijn fietsje oversteken. En uh, op een gegeven moment lag hij dan, uh, ja, dood hij wel op de weg. Maar ja, uh, ik dacht, die is dood. Zo, zo, zo leek het wel, maar hij was gewoon bewusteloos. En. Uh, nou, hij, hij moest met de ambulance naar het ziekenhuis, maar hij is er goed van afgekomen. En. Uh, ja, dat, jochie, dat was had nog geen zwemles gehad. En uh, toen was hij in een sloot gevallen. En uh, de buurman heeft hem gered. Hij, kreeg, hij had wel water in zijn longen gekregen. Dus hij moest naar het ziekenhuis voor, voor de, om het water eruit te laten halen. Maar hij heeft gewoon overleefd. En. Uh, hij heeft ook een keer een bronnenongeluk gekregen. Hij rijdt tegen een plantenbak aan. Vliegt een paar keer over de kop en, en komt, komt op de grond terecht. Maar ja, hij wilde weer opstaan en wilde weer vrolijk verder gaan. Maar ja, dat, dat ging dus niet. Hij moest zijn voeten in het gif. Ik weet niet meer wat hij precies gebruikt had in zijn voet. Maar alleen zijn voeten de maar in het gif. Maar hij bleef gewoon leven. Dus ja, dan heb ik zoiets van... Ja, er moet wel iets meer zijn dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan hemel en aarde om te zeggen van... Ja, je hebt heel wat wonderen. Dus ja, precies. Ja. Om het maar zo te zeggen, god, je die, uh, die heeft mijn broertje wel voorzien daarin. Ja, dat ja. is wel, wel apart. Uh, en hoe zie je toekomst eigenlijk? Nou ja, ik hoop, ik hoop dat uiteindelijk uh, een leuke vriendin tegen te komen en, uh, en samen te gaan wonen en... Uh, ja, en samen, wel een christelijke vriendin, omdat ik, dat, dat staat bij mij voorop, want ik wil wel samen met mijn, met mijn partner, als ik die, die ooit zou mogen krijgen, van die, samen, samen het geloof delen. Ja, je wil wel, wel God dienen, zeker denk ik, en trouwen met een vrouw. Die uh, dan uh, verliefd wordt is wel. Ja, dat mag ik hopen van wel, ja. Als je wel op je beestje. Ja, ja dat, uh, dat is wel. Ja, kijk en hoe dan de hoe dan uh, toekomst uitziet voor een baan, dat, uh, dat maakt me dan niet zo heel veel uit. Uh, als ik maar genoeg verdien en uh, mezelf uh, en eventueel een partner kan onderhouden. Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk, hè. Zeker. En, ehm. Uh, jullie bent ook uh, met de camera bezig. Vind je dat ook leuk om daarmee door te gaan, misschien?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 Dan moet je veel meer, uh, veel meer opletten en doen. Ja, daar uh, kan je in groeien. Dat kan dat ik, ik willen. Zeker, ja. zeker. En uh, we hebben nu ook uh, een professioneel iemand erbij zitten. Die, oh, ja. die geeft ook tips en doen. Uh, dus uh, ja, we worden ook wel getraind onder het werk wat we doen. Ja. Nou, dus mooi. er zit zeker nog ja. er zit zeker groei in. Uh, ja, je hebt best ja. mooie talenten. Die, uh, waar, ja, waar God ook uh, doorheen wil werken in je leven, mm -hmm. denk ik. hè.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 to not alone. U heeft geluisterd naar het gesprek met Samuel de Buk uit Uithoorn. Nu kunt u luisteren naar een aflevering uit de serie Geheime Gelovigen van Open Doors. In deze serie hoort u verhalen van mensen die als Christen in het geheim hun geloof moeten beleven. De verhalen zijn vertaald in het Nederlands en vervolgens ingesproken. Open Doors is een organisatie die opkomst voor christenen die vervolgd worden om hun geloof in Jezus Christus.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 Ilmourad Nuliev is mijn naam. Maar de naam die ik nu het liefst wil noemen... is die van mijn redder. Want God redde mij tot tweemaal toe. Ik was een drugsverslaafde en een gevangene. Maar nu ben ik een vrij man... en kan ik opnieuw getuigen van Gods goedheid. En dat is mijn verhaal. Ik ben geboren en getogen in Turkmenistan. Dat ligt in Centraal-Azië, net boven Iran. Van christenen moet de overheid maar weinig hebben...